In een kelderbox van een flat in Hellevoetsluis is 160 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat per stuk de kracht heeft van meer dan vijf handgranaten. Agenten hebben een 30-jarige man aangehouden. Een deel van de gevonden mortieren had al een elektrische draad om ze te kunnen ontsteken. Volgens de politie waren de gevolgen niet te overzien geweest als het vuurwerk in de kelderbox van de flat was ontploft. In de woning van de moeder van de verdachte vond de politie op zolder een doos met ontstekingsmechanismen en nog wat klein vuurwerk.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brantse. Dames en heren, welkom bij deze Tros Autoshow, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me Carlo Brantse. Zoals elke week hoofdredacteur van Carol's Magazine. Ja, Carlo. dus elke week, ja. Ja, hè, toch? Ja, je zegt het. Elke week hoofdredacteur. Dat nog steeds, toch? <laughs> ja. Ja. Nee, maar het, kan ook, het, we, het wijzigt allemaal ja, zo snel. Het ligt even aan de comma. Waar zet je de comma? Ja, koma. Elke week. Mm -hmm. komma. ja En we hebben en nog leven, we hebben We hebben nog we een een, aan tafel. Dat heet een Karel Ja, weet ik niet. Maar er zit voorzien in de. Het vlek een beetje lullig voor iemand die gewoon klassieker kenner is. Echt de, de, de een van de allergrootste van Nederland. Martin dat is Roseo, Een klassieke goeroe. Die zich heeft aangesloten bij, bij, bij Karls, bij jouw blad omdat hij dat wilde. Ja, Want hij, ik moet ja, één ding zeggen. Het is Martin, zo lang echt, We gaan op het matje met de armen vooruit. Want als er één iemand is die werkelijk weet... waar alle knopjes, schroefjes, originele belletjes, kleurtjes... Martin. Ja? En die heeft, ook, die heeft ook zoveel vijanden gemaakt. Is dat zo? Ja, met ze, kan ik kan me niet ja, anders kan. dan voorstellen. <laughs> tijdens concoursen waar de mensen helemaal hun totaal gepoetste baby neerzetten. En dan komt meneer Van der Zeeuwen en die zegt... Uh, dat is niet origineel. En dan sta je dan in je met, met, met je baby. Baby blijkt vlekje te hebben. Baby heeft hoesje en het gaat ook niet meer weg. Dat is pijnlijk. Ja, nou, maar dat is Martin gaan, van der ja, dat is Martin. We gaan praten over een bijzondere reeks auto's... die deze week zijn verkocht bij Bonnems. Een heel groot veilinghuis. Waaronder de auto van de Ring of Star. De ex-drummer van de Beatles. En het mooiste is, Martin heeft met die auto gereden. Klopt, Jazeker. Ja. Jazeker. Nou, Daar gaan we straks uitgebreid over praten. En Carlo mocht deze week rijden met de Audi RS6. Oh, in de test. Oh, in de test, de rijpressie. Ja, ik denk al, want ik rijd op dit moment in een Lexus. Ja, een LS600HAL Presidenten? Nee, een President Line. Dat is de interne... Presidenten, noem Dat is die verlengd. Ja. En dan heb je en achterin... Een massagestoel. Ja, ja? Maar, maar dat heb je tegenwoordig al op de hoeveel, hoeveel vrouwen heb jij daar, want je woont in het Gooi... Heb je al uitgenodigd om een rondje te maken in de Lexus. om ze daar daarna op de achterbank ineens in de massagestoel te krijgen? Nou, om te beginnen Facebook. woon ik niet in het gooi. Nou ja, daar vlakbij. Breukelen is geen gooi. Oh. Nee. En uh, bovendien heb ik hem gisteren opgehaald. Ah. en ben ik er vanmorgen ineens hier naartoe gekomen. Ik, maar, ik, ik heb geen lifter gezien. Jij gaat Laat staan in dat... de leeftijd dat je zegt van. Ja, dus dames, als u het wil, hij is op het Mediapark. Oh. En vlak daarbuiten op weg naar Breukelen. Daar kan u al opstappen. Ja. Um, op de maar, M201, ja. Wacht even. De LS600H. De H staat voor. Hybrid. Je rijdt weer met elektrische automaten. Ja, maar dat merk je bij deze auto niet. Ja, maar dat, dus... flink, dat vind ik dus fout. Ja, dat daar is echt heel gemeen. Ja. Wij, daar gaan wij fout. Het toe. Want het is gewoon een elektrische ding. En ja, ik kreeg een bericht, een sms-bericht van meneer Wim Meijs... Ja. De directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, ja. die zei: brandzen rijdt weer in een elektrische auto. Ja, weer met iets ik met heb batterijen. Hem gespot. Ja, heb je het gezien? Ja, ik zag het. Ja, ja. ja. Nou? Dan kan Wim ook niet helpen, dit soort tweets. Maar dat geeft niet. Maar het is inderdaad, bij Lexus kun je niet uh, om, uh, om hybrides heen. Dus die, die het, hebben er niet zonder. Je kan niet zonder. Het is een bestaande auto. Maar het is, nou, het is wel een boeiende auto, moet ik zeggen. Ja? Het is een gigantisch ding. Hij is verlengd. Er zitten achterin, inderdaad, massagestoelen die je plat kan leggen. weet ik het wat. Hele dashboards, uh, tv-schermen. En dan. 100... dj DJ'tje. Ja, nou, als, dat, als je dat wilde, kan dat allemaal. Ja. Ja. Het kost dan... 160.000 euro. Goh, is niks, joh. En weet je, ik, het is heel gek, maar ik heb de hele tijd de neiging... om met dat ding te stampen, om hard te rijden met die ja, wagen. Terwijl weet, dat, hij, daar is die niet op gebouwd. Weet je wat een Mercedes S-klasse kocht? Ja, Nieu ook zoiets. Minder? Ja, nee, ja, maar je kan ook een goedkope LS kopen. Dan ben je 120 kwijt. En met een Mercedes ben je een ton kwijt. Maar je hebt, weet je, het mooiste is... je hebt altijd bij Mercedes je sterren af week. Ja. En bij Lexus heb je een Toyota met een attitude. Ja. ja. Maar En toch Problem. is het een boeiende kar. Toch is het een Vast, boeiende car. Ik vind, het erg. Ik vind Lexus. het erg dat je dat mooi vindt. Okay. Nou, laat ik je één ding vertellen. En dan, dat is wel even heel serieus. Er is wel ja. wat aan het gebeuren bij de firma Lexus. Als je een beetje de sociale media volgt. Dat mm -hmm. zijn Bas... Media die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar op beeldschermen enzo. Oh, dat is en zo. voor oude mensen, dat Twitter van jou. Ja, nou, ja. en Facebook en dat soort dingen. is heel ja. ouderwets allemaal inderdaad, in ja. Bas. Uh, <laughs> maar dan zie je wel dat daar een ontwikkeling achter zit. Ja. Meer zeg ik er op dit moment nog nee, even niet goed. over. Zullen we naar het auto niet gaan, Carlo? Ja. ja, dank je. Wat heb je? Uh, nou, ik heb het Lexus LS 600h... <laughs> Het, het, aanbeel, het ja. enige wat ik daar nog aan wil toevoegen is dat ook Paul McCartney, Sir Paul McCartney, ja. in zo'n auto rijdt. Wat zeg ik? Het is een bejaarde auto. Sir Paul McCartney. Ja, maar je had het niet gemaakt. De, ja, maar als je niet bejaard, van niet, de Maar Martin van der de de Zeeuwen knikt ja. Ja, maar Martin rijdt zelf in de Mercedes S-klasse. Dus ja. dat is, dat is al helemaal... Eerst, Jij mee. rijdt in een Jaguar S-type diesel. Meneer van der Zee, mag ik u even ja? namens de Tross Auto Show feliciteren? Dank, dat wel, ik wel. dank ik wel. Fijn dat u wel. En weet dan... wat het mooie is, die ja. ook s'avonds. avonds. je ja. een koplamp aan. Dus ja, je ja, zie je voor ik zie je. hem voor je. Fantastisch. Oké, okay, Carlo, het nieuws? Ja, Paul McCartney dus. <laughs> um, die kon vroeger wel goed zingen. tegenwoordig ja, al lang ja, niet meer. Hij heeft al heel jaren niet meer. Het is minder. Eventjes. 16 december. Belangrijke datum. Eerste Kamer behandelt dan het belastingplan 2014... wat zojuist, of eigenlijk vorige week... door staatssecretaris Wekers door de Tweede Kamer is geloodst. Ja. Daar zit ook het motorrijtuigenbelastingvrijstellingverhaal in... wat velen van ons aangaat. Een regeling die nu bestaat en die op de schop gaat... omdat ja, er meer ja. geld moet worden binnengehaald. Ja, is ja. allemaal voor klassiekers en ouderwetse auto's. Ja. Oude, oude hokken, zoals ik altijd zeg. Klossiekers zeggen wij. Um, de hoop van heel veel mensen die in een klassieker of in de rijden... is dat, dat volgende week de Eerste Kamer gaat zeggen van... nou, dat belastingplan, dat, dat is niet oké, okay, meneer Wekers. Ga maar terug, je huiswerk doen. Uh, en uh, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat gewoon volgende week, de 16 december... wordt er gewoon door de Eerste Kamer een belastingplan aangenomen... en dan zijn we een beetje... De Sjaak. Ja. Als Jan ja. Het is namelijk zo dat de Eerste Kamer. die buigt zich. en dat in klassiekerland. nogmaals, iedereen hoopt erop. maar de Eerste Kamer buigt zich over het totale belastingplan. Ja, precies. En van. Er zit 153 miljoen. In wat dit gaat opbrengen. En dat is maar een. Heel klein radertje. Ja, en bovendien zijn er geen amendementen mogelijk in die, in die fase meer. Ja. Dus uh, jongens, wend er maar aan. We ja. krijgen gewoon minder ja. goed. En dat betekent dus dat je met je benzineauto... die 25 jaar en ouder is... 120 euro per jaar gaat betalen. Je er drie maanden niet mee mag rijden. En pas als die 40 is, dan ben je helemaal vrij van belastingen. Ja. Nou, diesels worden eerder uitgefaseerd. LPG en dieselrijders zijn echt, die zijn de echt aan de beurt. Dus als je nog een Mercedes 190e heeft en een domme buurman... Um, dan zouden we nu zeggen, verkoop hem uw diesel. En neem een sterke voordeur. Een Lexus LS 600h net als Paul McCartney. Ja, zijn even bejaarde. Uh, even ja. iets anders over uh, boeiende combinaties uh, nou, gesproken. Wij, wij zijn er één. Wij we zijn er één. Ja. De Lexus LS 600h met Paul McCartney is er eentje. Maar ook vind <laughs> ik zelf een Toyota Verso met BMW motor. Ja, dan en zijn de... jullie even stil? Kijk, ja, het Toyota ja. Verso. Met een BMW motor. Nou is dit op zich niet gek. We hebben ooit de uh, Alfa de Romeo gehad. Arna gehad. Oh, ja. Alfa Romeo ja. en ik Nissan. Ik denk dat je begint over de Nederlandse nee, daarbij Nissan Nitoiase As. Nee, waarbij nee dat dan weer niet. Waarbij <lacht> ook een hele rare combinatie was dat. Ja. Nee, waarbij uh, Nissan de body leverde van de Cherry, echt een van de allerlelijkste en seksloosste auto's ter wereld, met daarin Alfa Romeo techniek. Ik had hem al bijna verdrongen, maar je, je ja. nee, nee de, de Arna, man. ja nee, zo, Denk weer in herinnering de Alfa Arna. Erg, Wil Erg. je een Toyota versus diesel? Stel, stel hè? zit er een BMW dat is in? Hypothetisch. Dan zit daar tegenwoordig dus een BMW-motototietje in. En dat mm -hmm. heeft allemaal weer te maken met een buitengewoon interessante samenwerking tussen deze twee grootmachten. Want dat zijn het natuurlijk wel: BMW en Toyota. Waarbij BMW weer toegang heeft tot het hele waterstof. En ja, ik mag het van weer Meis niet zeggen: hybride-achtige gebeuren. Wat er allemaal aan zit te komen. Dan derde nieuwtje: Donkervoort. Bastiaan. Ja. Gaat een filiaal openen in Duitsland. Ja. Daar zitten namelijk ook veel klanten van, jou. Daar zitten heel veel klanten. Dus, dus de, de firma Donkervoort heeft bedacht... dat ze op het Bielsterberg uh, Driving Resort... Jo. dat is hier uh, uh, vlak over de grens. Bielense. Nog niet ja. zo lang geleden geweest. Donkervoort. Daar hebben ze een filiaal al geopend. Ik denk dat dat Donkervoort Automobile GmbH... Hit. ja en uh, Dus die gaan, uh, die gaan internationaal. Vind ik leuk voor nou, Joop. Ja, vind ik ook hartstikke leuk. De, ja. uh, Engeland misschien, Darkfart, ik zie het helemaal voor me. Ja, later. Later. Ja. Darkfart komt later. Agnes Verheij. Ja. Onze collega, uh, uh, Formule 1-goeroe. Mm -hmm. Om het zo maar te zeggen. Wat Martin van der Zeeuwen is op klassieke gebied... is toch Agnes Verheij wel op Formule ja, 1-gebied. Laten we dat nou even eerlijk zijn. Uh, die heeft een nieuw boek uitgebracht. Dat heet Race Fan Formula 1 Finish. Dat geeft een terugblik op alle uh, formule races van het afgelopen seizoen. Doet ze al een paar jaar, hè? Doet ze al, ik weet niet hoeveel honderden jaren. Uh, niet dat Agnes Verhey natuurlijk uh, al honderden jaren oud is... want jij geeft er nog geen twintig, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, uh, voor de kerst, als u nou een zoontje of een neefje... of een weet ik het wat hebt die van Formule 1 houdt... loop even naar de boekwinkel, Agnes Verheij, boekje 15 piek... Uh, en dan heb je alles. Moet ik nou iets gaan doen waarvan jij zegt, van, doe dat even, Bas? Nee. Want je zit zo op een papiertje te wijzen. Nou, wat wel leuk is, want Anjes gaat helemaal terug... eigenlijk denk ik tot ook aan de, het oer voor uh, het Mustang. Uh, ja, qua, ja dus, uh, En dat is leuk, want Ford heeft weer een nieuwe Mustang. Oh. En ik denk dat we daar even over moeten praten. Ik heb de plaatjes gezien, uh, qua design geëvolueerd. Technisch is er nog veel meer veranderd. Maar het leukste is, hij gaat straks gewoon het dealernetwerk in, in Europa. Ja. Gewoon bij de Ford dealer kan je straks een Mustang kopen. Dat is nooit geweest, want dat ging altijd via grijze import, parallel import. Maar eindelijk gaat dat dan uh, gebeuren. We gaan even naar Rijning van Uden, die is voorzitter van de Mustang Club in Nederland. Uh, meneer van Uden, goedemiddag. Hoeveel Mustangs zelf in de garage? Drie in de garage. Waarvan een van mijn vriendin en de andere twee ouderen van mij. Mooi. Zijn het allemaal oud of zijn het ook nieuwe? Mijn vriendin reist in 2005 GT. Juist. Uh, nou komt er een nieuwe. Die oude, de vorige hè, waar u het dan over heeft. Dat is een beetje de, de hoekige Mustang. Wel een mooi ding. En wat we nu zien is eigenlijk een soort. Ja. Wat is het? Een beetje een Jaguar XF-achtig ding met een beetje een ronde neus. Wel spannende lampen. Uh, u was bij de onthulling aanwezig. Wat vindt u ervan? Klopt. Ik had van uh, Nederland van uh, een auto die ik gekregen Dennis van Berg, waar ik uh, erg blij mee was. En uh, ik, ik vind de wagen geweldig. Uh, ik, ik, ik vergelijk hem met geen enkele auto. Want de Mustang is, is gewoon iets apart, iets uniek. Ja, maar wacht even. Dat begrijp ik allemaal. Mustang is allemaal apart en heel erg leuk. Maar iedereen ieder, iedere keer evolueert dat ding. En eh, aan de vorige heb ik moeten wennen. De eerste is eigenlijk het mooiste. Is deze nou mooi? Gaat deze straks in de schuur van Van Uden? Uh, er valt nog te betwijfelen ja. ik, ik ben bedoeld dat de prijs in, in, in Europa gaan ga, kan worden. Ja. Want uh, de laatste jaren met de uh, sluropax en dergelijke... Uh, hm. zijn helaas uh, de Mustangs... Uh, of ja, zo alle Amerikaanse auto's... Uh, minder aantrekkelijk geworden... Ja. En dan zien we ook heel erg terug bij ons uh, in de club. gebeuren weinig Mustangs na 2009. Mm. Maar uh, ja, het, is, het is gewoon een, een, een zeer mooie auto om te zien. De eerste foto die ik te zien had, daar had ik twijfels bij. Maar toen ik hem live zag, uh, kreeg ik het gevoel dat hetzelfde als de mensen uh, op 17 april 1964 kregen. Dit is het. Mm. Wij danken u nog hartelijk. Renny van Uden, voorzitter van de Mustang Club in Nederland. Uh, ik Ja, hij maar, komt was trouwens in 2015. Ja, de maar, Dat is dan model 2015, dus eind volgend jaar staat hij dan. Jongens, ja, even, dat mogen we even gezamenlijk even uh, Bart Mos uh, uh, steunen? Ja. Want Bart Mos die meldt zich op Twitter. Hij krijgt namelijk pukkeltjes van onze flauwe grappen. Ach ja. Dus uh, Bart, hartstikke goed bezig. En sterkte. Clearasil compacte concept altijd. Audi in Detroit uh, staat er op dit moment. Ik doe nog twee of drie nieuwtjes en dan gaan we door naar, uh, naar de hardware. Mm -hmm. De Marten van der Zeel hardware zou ik maar zeggen. Nee, um, komende maand in Detroit staat de... Daar is de Detroit Auto Show, jaarlijkse show. En daar staat een compacte concept, een driedeurs crossover modieus wordt, uh, op basis van een, uh, een, een, een Audi, een Q1 en zo. En heel veel geruchten um, uh, gaan er, dat daar, daar, daar wordt natuurlijk van alles op gebouwd, waaronder ook de nieuwe Audi TT. Dat is een auto die het mm, voor mijn gevoel eigenlijk nooit echt helemaal lekker gemaakt nee, nee, heeft. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, die, gaat nu, uh, die gaat nu op de schop. Dus hou eventjes de Audi een, stand van Detroit in de het een mooi ding, want je hebt wel een beetje plaatje. Nou, een ik beetje... heb alleen maar een tekeningetje. En op tekeningen en zijn auto's bijna het. altijd mooi. mooi. Zelfs jouw Jaguar S-Type. Dan heb ik tot slot... Ik was toch tekening, ook wel maar. weer even een... Uh, een, Ach, een ineens een flauw grapje. Bart, Bart, kalm. Kalm. Kalm, ja, gasmieren, gasmieren. Pukkels. Paf. Vervelend ook nog eventjes nieuws voor alle Chevrolet-dealers in Europa. Tot slot van dit blokje. Want Chevrolet gaat stoppen in Europa. Klaar. Twee jaar geleden was het Daihatsu werd, uh, de nek opgedraaid. Door uh, Toyota onder ja. andere. Maar Chevrolet gaat stoppen. Dat betekent dat de Chevrolet Volt en de... Nou, ik mag toch wel zeggen, legendarische Chevrolet Aveo... om nog maar te zwijgen over de Chevrolet Cruise. Dat is de Oh nee, die heet de Spark. Ja, maar... Nou, dat, Chevrolet dat kwam wel weer. wel weer voort uit DeWoo. Ja. En uh, ja, is klaar. En natuurlijk volstrekt logisch... vanuit Detroit, General Motors... alles behoort tot de General Motors concern. Bezien is het natuurlijk van de gekken... dat een Chevrolet Volt... Ook als Opel Ampera leverbaar is. Allebei de importmerken zitten in hetzelfde gebouw in Breda. Zitten ja. ze elkaar een beetje te beconcurreren? Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. De Zellen -motors heeft gezegd. De jongens, in Europa kappen met Chevrolet. En vooral het accent le daar leggen op Opel. Een terechte beslissing. Maar wel beroerd als je dealer bent. Van Chevrolet? Van dealer? Ja, van Chevrolet. Ja, ja. dat is dan jammer. Ja, nou hoort. Carlo, we gaan naar uh, Martin van der Zijf, want ja. die zit hier niet voor niks. Want de Britse Vrijheidsbonders heeft vorige week een bijzondere reeks auto's geveld. Een uh, hele unieke is de Facelle Vega. Ja, zeker. Uh, en de wereldberoemde collectie Ecos die ging van de hand. Uh, nou, Martin, uh, die Facelle Vega, voor de mensen die dat niet kennen: Franse auto, met Amerikaanse trainiek, toch? Amerikaanse Chrysler V achterin. Een prachtige auto. Ja, of... hij is schitterend. Bijzonder, bijzonder, mooi, bijzonder mooi ontwerp. Wat, wat, wat was Vassel voor een, voor, een, voor een merk? Wat was het? Eigenlijk was het een, een, een staalperserij en carrosseriebedrijf... van vlak voor de oorlog. En opgericht door meneer Jean Danino... En die heeft na de oorlog besloten, ja, in het midden jaren 50, dacht hij van... ik kan high-end auto's maken. Daar ontbreekt het nu aan in de tijd, eigenlijk vlak na de oorlog. Als tegenhanger van... Van al het kleine spul, de Renaultjes en de Peugeotjes enzovoort. Ja, ja. En er was op dat moment vrij weinig. Maar de Fransen hadden nog ideeën van... we kunnen nu ook in deze periode weer high-end auto's neerzetten. Grote, chique, exclusieve auto's. Eigenlijk was dat, zal ik maar zeggen, redelijk anticyclisch. Want, mag, ik, uh, mag ik zeggen, jaren en jarenlang een eigenlijk oninteressante Austensaiter. En tegenwoordig steeds vaker uh, ja. uh, een uh, heel gewilde klassieker. Ja, dan maar, uh, hij is maar gebouwd van 1954 tot 1964. Dat dus is maar tien jaar. Okay. En er zijn er in totaal maar zo'n 3000 van vervaardigd van verschillende types. Dus uh, ja, nu langzamerhand vanwege het uh, bijzondere ontwerp en uh, ja, de combinatie, de historie, uh, mensen Zeldzame. beginnen een beetje wakker te worden, de zeldzaamheid natuurlijk, ja. En, en uh, mensen mm -hmm. beginnen een beetje wakker te worden, vandaar dat ze uh, zeggen van, hé, hey, zo'n Facel Vega is eigenlijk ook wel interessant. En, en, nou is dit een bijzondere hè, volgens mij. Nee, sorry. Ik zat nou, nee, maar dat dan Ringo Starr zo'n oh, auto dat koopt, het, is, ja. dat maakt ja. het natuurlijk wel. Dat helpt ook. Ja, dat, uh, dat, dat klopt uh, ten dele. Want uh, Ringo Starr was trouwens sowieso degene die hem, uh, die hem op het allerlaatste moment uh, kocht uh, in 1964. Uh, tegenwoordig helpt het weer wel als die auto voor een door een celebrity gekocht is. Maar destijds uh, hielp het niet echt. De auto's waren alleen maar interessant voor het, uh, voor het nieuwe geld, zeg maar. Dus kunstenaar, showbusiness. Die vonden het leuk om zo'n auto te hebben. Want het oude geld hield zich toch liever bezig... met de gevestigde merken zoals Rolls-Royce en zo... Ja. die toen de tijd uh, nog overleefd hadden. Jij hebt, voordat we even op die veiling terugkomen... De, jij hebt met die Facel gereden ja, van Ringo ja. ja. Star, die nu is geveild voor? Voor uh, in totaal uh, 400.000 euro. euro. Dus 330.000, ongeveer 330.000 Engelse pond. Poeh, ja. Het was serieus geld. Goh. Ja. He? Hey, hoe rijdt zo'n wagen? Ja, geweldig. Is het, is het een Amerikaan? Of is het een Franse auto om te rijden? Ja, of is je het... voelt echt wel Amerikaanse techniek. Het, het mooie is dat, dat het, hij, hij mist het, het frutselige het truttige van de meeste Franse auto's. Uh, het is echt een geweldenaar om mee te rijden. Je merkt wel echt dat er, er zit ook een forse motor in, een Chrysler V8 van uh, bijna 400 pk. Amerikaan, hè? Ja. Wat uh, ja, Amerikaan, wat toen de tijd uh, voor Europese auto's ongehoord was. Uh, je praat over 1964. Voor de rest is het gewoon een hele een mooie auto. Je zit achter een, een, een dashboard uh, met uh, ja, vliegtuigachtige cockpit, sfeer erin, in leren bekleding en, uh, en uh, je hoort die brul van die motor. Terwijl ja, ja. Dat is gewoon een fantastisch, echt een GT is. Lange Zij afstand. Lexus LS 600. Oh. Ha, bijna. Zonder zonder magneetstol. Wat kon hij? Was het inderdaad een heel snel uh, ding destijds? Hij kon destijds rond de 240 km per uur halen. Zo. En haalde toch, de, de acceleratietijd was uh, 0 tot 100, was rond de 8 seconden. Dus, Het uh, was pittig snel. Behoorlijk fors, nee. ja. God. ja, Die, die, die, die, die auto, je hebt hem gereden, dat nou, leggen gaan we binnenkort allemaal lezen, natuurlijk. Mm -hmm. Wat gebeurde er verder op die -veiling? Voor veiling nou, er is iets uit waarvan je zegt van: wow. Nou, uh, het andere hoogtepunt wat op de Bonhams veiling uh, plaatsvond... was dat er een complete collectie uh, geveild werd van uh, auto's van de Ecurie Ecos. Dat was een, uh, een privé-rijdersteam uh, ja, uit prachtig. de jaren 50. Blauwe auto's. Blauwe, ja, blauwe auto's. Een ja, spots privé-rijdersteam. Het in 1951 is opgericht. Ja, en en uh, die reed met blauwe Jaguars voornamelijk. Uh, er zaten ook andere auto's in. Jim Clark heeft eronder gereden enzovoorts. En... Uh, ja, dat spulletje, daar was een collectioneur, meneer uh, Skipboard die heeft uh, iets van zeven uh, of acht van zijn auto's geveild... En er zijn er een paar voor behoorlijke prijzen weggegaan. Maar, maar, maar, maar, maar wel compleet gebleven toch die verzameling dan? of niet? Dan de, moet nee, je... de verzameling is uit elkaar gegaan helaas. Ja. Oh. Nou, nou moet maar ik wel zeggen dat... Ja, dat is zonde. Er zijn er wel een paar bij elkaar gebleven. Die zijn door één uh, koper gekocht. Zal maar mm -hmm. zeggen, de belangrijkste. Want ik moet ook eerlijk toegeven... Er zat ook, ook een Austin Healy Sprite tussen enzovoort. Weliswaar in Eukerio Kost. Maar die had niet echt op Le Mans gereden, mm -hmm. zeg maar. Om nee. maar wat te noemen. Een van de auto's die het meeste opbracht uit die collectie... Even voordat we naar de rijimpressie gaan... is de de trailer hè, waar ze op stonden. Ja, ja, dat is grappig. Ja, ja. Er zijn, uh, de, in de jaren 60 hebben ze met een trailer uh, gereden. Een trailer uit 19, uh, precies 1960. En uh, Die trailer was altijd te zien op uh, historische race events. Uh, is ook helemaal opgeknapt. Uh, gerestaureerd en alles. Ja. En uh, ja, er zit een accommodatie in voor de, voor de, voor de mensen die in de, met die auto reden. Er ja. konden drie auto's op. Dat is en er betekent. zat ook nog een werkruimte in. Dat is eigenlijk een mobiele werkplaats. Wat heeft die opgebracht, die trailer? Die trailer die bracht uh, 2 miljoen op. 2,15 oh. miljoen euro. Oeh. 2 en, miljoen voor een trailer. En, uh, drie de diesel. Ja. Hij is ooit, en dat is misschien wel leuk om te weten... hij is ooit een keer in slechte staat overigens aangeboden... voor 15 pond, maar toen wilde niemand hem hebben. Hij is nu weggegaan hey, voor 1,8 miljoen. Dank u. We gaan rijden. Absoluut. Deze week met de Audi RS6. Dus Geweldig. Ja, Als u drugsdealer bent of uh, u heeft iets anders te verbergen... Ja, dat is flauw. Nee, hey, uh. Dames en heren, kent u de Audi A6? Die... Uh, ja, ik zal maar zeggen een beetje de Mercedes E en de BMW 5 Serie-achtige, maar dan van Audi uit Ingolstadt. Nou, die auto die kun je kopen voor, euh, nou ja, weet je wat, noem eens, noem eens wat: euh, 60.000 euro. Misschien zelfs wel wat minder. Maar je kan er ook eentje kopen die kost het driedubbele: 180.000 euro. Kortom, we rijden in een bijzonder apparaat. De 4.0 TFSI Quattro Tiptronic. Beter bekend, dames en heren, als de Audi RS6 Avant. In dit geval is die keurig nette stationcar... omgebouwd tot een, nou ja, laten we zeggen... enigszins opvallend uh, uh, automobiel met matlak. Ze noemen dat anders, maar het is gewoon matte lak jukels van wielen. Ik denk een inch of twintig kan er wel af. En, en ook in hoge mate, in buitengewoon hoge mate... makkelijk te beschadigen kan ik u melden. En daar zit dan een achtcilindermotor motor in van 560 pk... en een koppel van 700 newtonmeter. Ja, goed, de prestaties zijn navernamd. Uh, officieel 280 km per uur topsnelheid... Maar hij gaat dik over de 300, wil ik wedden. En ja, in 3,9 seconden, nog geen 4 seconden dus, naar 100. Maar het is dan ook wel de ultieme uitvoering. Het gebeurde net nog dat we een motorfiets om ons heen zagen cirkelen... om eens even te bekijken wat het nou eigenlijk is voor een Audi RS6. Want je ziet ze natuurlijk niet veel. Ja, logisch voor dat geld. 180 mil, het is nogal wat. We kunnen er nog lang over praten. Het is een auto die 16 liter op 100 erdoorheen gorgelt. En dan praten we over heel normaal meerijden met het Nederlandse verkeer. Uh, het is een auto die onvoorstelbaar goed gebouwd is. Daar alles, alles tot in het kleinste detail klopt, deugt, past, uh, uh, is af. Uh, kortom, uh, wie een Audi... A6 zoekt en heel veel geld tot zijn beschikking heeft. Hard te aanbevolen om, uh, om eens even uh, de RS6 te gaan rijden. En dan in één moeite door uh, langs de Mercedes-dealer en de BMW-dealer te gaan voor hun respectievelijke topmodellen. En dan moet het heel raar lopen. Wil het uiteindelijke besluit niet toch bij de Audi-dealer genomen worden? Want nogmaals, veel beter. Dan de Audi RS6, wordt er in mijn optiek op de wereld niet gemaakt. Ook heel goed om van je pukkeltjes af te komen voor een no, Dartmaster. Ja, heel goed. Je doet de ramen open, het waait er zo vanaf. Ja. Dit is ook de geprefereerde auto voor boeven en andere tuig die geld over, geldcentrales overvallen. Hè? Ja, nou ja, maar daar zie je toch al relatief vaak Audi's voor gebruikt ja, worden. Want dat het, zijn, het zijn vrij onopvallende ja, auto's kan die wel in. heel goed zijn. Ja, ja dat is waar. Dus, um, uh, ja. Is dat een future classic, Marten van Zeil, de RS6 van Audi? Ja, zeker, ja, ja. zeker. Absoluut. Absoluut, ja. ja, Absoluut. ja. Zijn er zijn natuurlijk maar zo weinig van. Ja, ja 180 mil voor een, voor een stationcar. Je doet het even natuurlijk niet, hè. Ja. Daar gaan er geen duizenden van over de toonbank. Ja. We, we hebben nog even een tweet. Uh, ik, ik kijk erop, want is ja. voor oude mensen. Jij kan het ja. niet zo goed lezen. Camaro Corvette en later hopelijk de Impala en Suburban blijven gewoon leverbaar via beperkt aantal dealers. Ja, grijze import natuurlijk. Dat zou fijn zijn, ja. hè. Dat we toch een beetje de mooie bakken wel houden. Ja. Het zit er bijna op, Carlo. Ja, uh, dat, dat kun je wel zeggen. Uh, maar uh, wij, uh, sterker nog, de nieuwslezer die die, die treedt al binnen. Dat dacht ik. Uh, maar het is wel zo dat ik heb nog één vraag aan Martin van der Zeeuw ja. En dat is: Martin, jij hebt laatst ook gereden met een Ferrari. Die was van John Lennon. Ja, dat klopt. Wat wordt de volgende Pietel-auto? Nou, ik, ik weet dat Paul McCarthy nog een Aston Martin heeft uh, gehad. Mm. En ik weet ook waar hij staat. Daar zit ik. Uh, ja. Ga ik achteraan. Maar nu, Ach. nu wij weten dat hij ook een Lexus LS600H El president eruit Zal de prijs van die Aston Martin dusdanig naar beneden donderen... dat hij onverkoopbaar wordt? Ah, oké. Okay. Dat mogen we wel. Baby, you can drive a hybrid. Dit was de Show voor deze week, dames en heren. Martin van der Zeeuw, dankjewel voor je komst in de studio. Ja. Volgende week zijn we er weer. En tot die tijd online op Twitter en op Facebook. En u kunt ons altijd mailen op Tons.nl. Straks collega's van Opium. Maar nu eerst hier het NOS-journaal. Met je hoedje Dit is Radio 1. E.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 Hans Smet. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium, het in van Radio 1. Dat hoorde u Hans Hogendoorn al zeggen. Live vanuit het Grand Café van De Lamar in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd hier de uitzending bij te wonen. Of aan uw toestel natuurlijk. Laat ik u vertellen wat u tot half vijf zo al kunt verwachten. Bart Moejaart is 30 jaar schrijver. Dat wordt gevierd met de vuistdikke bundeling van zijn verhalen. Hij vertelt straks over de ontwikkelingen in zijn schrijverschap. Beetje sport doen we ook. Hans Pool maakte een documentaire over Sochi... en de misstanden rond de winterspelen daar. Steliste Doris Hoogscheit over haar megaproject... rond Nederlandse cello-sonates. Ouscheidane Senior zet als, afscheid van het, uh, zet als afscheid het hele Appeltheater onder water... voor de voorstelling Casanova. Straks is hij hier. En van, ma van water maken we wijn in de virtuele vitrine... met Beatrice van der Poel. Een fles wijn, een Saint amour. Uit 1966. Zo dadelijk Antoinette en Marjolein Beumer over hun film Sof. Annette Embrechts bespreekt theater. 80 seconden latent talent bij u aanbevolen door Erik Fazon Morel. En op een koude dag als vandaag is de live muziek als een zonnetje in huis. Luz Azul. Dus Azul, straks drie hele nummers hier in opium. Reageer kan ook opium@avo.nl of Twitter naar hekje opium of hekje Hans opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Deze week alverleden oud-president van Zuid-Afrika Nelson Mandela heeft ook op de muziek een stempel gedrukt. Hij was een rijke bron van inspiratie voor muzikanten, vooral in de 27 jaar tijd van zijn gevangenschap. Even een greep uit nummers die op hem gebaseerd zijn. Eddie Grant, Tracy Chapman horen we. Horen we horen nog Public Enemy, Simple Minds, The Specials... maar er zijn er nog veel meer. Volgens muziekkenner Leo Blokhuis was er over Mandela als persoon... niet zo heel veel bekend toen hij gevangen zat. En dat hoor je ook terug in de liedjes uit die tijd. Dus eigenlijk zijn de liedjes die over Mandela gemaakt zijn... We staan veel meer in het teken van de anti-apartheid... dan in het teken van uh, de liefde en de vergeving... en de inspirerende man die we later hebben leren kennen allemaal. Artistiek, directeur van Scapino Ballet Rotterdam, Ed Wubbe... krijgt de prijs van verdiensten van het Dansersfonds. Nou, daar ben ik in eerste instantie heel erg door verrast. Ja, de directeur en choreograaf slaagt er volgens de jury in... een jong en nieuw publiek aan te trekken... en daagt de dansers uit ook andere kanten van hun talent aan te boren. Ja, wat prijzen en erkenning uh, betreft ben ik, uh, ben ik niet heel erg verwend. Maar dat is ook helemaal niet zo erg. En de beste prijs, de beste erkenning uh, die ik heb gekregen... dat we al jaren heel succesvol zijn... Onder leiding van Wubbe groeide Scapino in de afgelopen 20 jaar... uit tot een populair en toonaangevend gezelschap. Zijn choreografieën slaan aan. Zo gaat Pearl de volgende week wegens succes in reprise. En is hij bij het grote publiek ook bekend van zijn dansen... bij het televisieprogramma So You Think You Can Dance. Aan de jaarlijkse prijs van verdienst is een geldbedrag van 2500 euro verbonden. En Wubbe neemt de prijs op 17 december hier in de Lamar in ontvangst. Illustratrice Mansen Post moest langer wachten op een prijs ter erkenning van haar werk. Pas toen ze 82 was ontving ze de Max Veldhuisprijs. Een prijs voor illustratoren van kinderboeken. Ze stierf deze week, Mansen, in haar woonplaats Amsterdam. op 88-jarige leeftijd. Dat meldde haar uitgever Quirio. Ze werd het bekendst door haar tekeningen in de boeken van Guus Kuijer... zoals het meisje Madelief en door de dieren bij de verhalen van Toon Tellegen. Post bleef haar hele leven tekenen. Dat voorspelde ze al toen ze de Veldhuisprijs won. Een van mijn dierbaren zei, als je helemaal niks meer ziet... haast niks meer kan zien, zul je wel hele grote beren gaan tekenen. <lacht> en, ja, wie weet. Maak ik de buurt veilig met de spuitbus? Ik weet het niet. Haar laatste boek verscheen vorig jaar. Een lied voor de maan met de tekst van Toon Tellegen. Wie wil dat nou niet? Een echte Picasso voor maar 100 euro. Dat kan echt. Veilinghuis Sotheby's in Parijs verloot 18 december... het cubistische schilderij Lomo Gibus, de man met de hoge hoed van deze schilder. Voor 100 euro kunt u meedingen naar het miljoenkostende werk. Maar dan moet u wel het wel opnemen tegen duizenden anderen. Want inmiddels zijn er al 40.000 loten verkocht. Een anoniem persoon kocht het werk van Picasso eerder bij een galerie in New York... en schonk het vervolgens aan een vereniging die zich inzet voor buit. Behoud van de Libanese stad Tiris. dat op de werelderfgoed... Staat. Het geld dat deze opmerkelijke loterij opbrengt... gaat dan ook naar de projecten die deze organisatie steunt. Een Picasso zelf die zou het prima hebben gevonden... denkt zijn kleine zoon David Picasso. Terio, terio, dat is David niet, hoor. Dat was Madonna. Maar hij vond het in ieder geval een goed idee. 18 december dus weten we wie, zijn eigenaar kan, wie zich eigenaar kon noemen... van een werkelijk spotgoedkope... Uh, Picasso. En tot zover het Opium overzicht. Dit is Opium. Nou, dat ben ik helemaal niet wat er nu komt. Uh, voor sommigen is Sinterklaas al achter de rug. Anderen moeten dit weekend nog aan de bak met surprises en gedichten. Een heel gezellig, zo'n kinderfeest. Nou, niet uh, afgelopen donderdag in de Stad Schouwburg in Amsterdam... daar werd uh, een kindonvriendelijk Sinterklaas gevierd... waar Frank Lammers als een uh, dronken goedheilig man ondeugde aan de kaak stelde... en de bezoekers niet zomaar cadeautjes kregen... maar die eerst moesten verdienen. Het eerste Amsterdamse Sinterklaas-gala voor volwassenen. En opium was erbij. Dames Sinterklaas, applaus voor Sinterklaas. Ja. Sinterklaas afgesminkt in een boxershort en een t-shirt. Boffert. Net had je nog een, een, een, een witte jurk aan. Was het een, een, een droomrol? Sinterklaas, tuurlijk. Er zijn een paar dingen die je gespeeld moet hebben in, in je leven. Sinterklaas en James Bond. Nou, dan, dan hoef ik er <laughs> nog, maar, nog maar één. Nog maar ja, hoe eerder is die dan? Sinterklaas. Een beetje een andere Sinterklaas dan jullie gewend zijn. Dag, ik ben Melle Dame, directeur van de Schouwburg, Alpschouw. Het is wel een beetje een atypisch feest wat hier vanavond zich voelt trekt. Ja, ik heb het eigenlijk al bedacht voordat uh, ik bij de Schouwburg kwam... dat ik graag zoiets wilde doen. Uh, ik vond Sinterklaas altijd een heel leuk feest. Maar het is zo tot een consumentenfeestje geworden... waar, waar ik, uh, kinderen vroeg, kinder waren vroeger heel bang voor Sinterklaas... en voor de Zwarte pieten. Het is nu stammels zo aardig geworden. Dit uh, Sinterklaasfeest veel volwassenen... daar uh, is Sinterklaas weer echt gemeen. En uh, de Zwarte Pieten die slaan. En, uh, dus, je moet de cadeaus verdienen. Je moet er echt wat voor doen. Nadat Frank Lammers opdracht heeft gegeven om de zaal te verlaten en spelletjes te gaan doen, er verzamelen zich allerlei mensen hier in, in verschillende zalen. Waar heeft hij nou een cadeautje mee gewonnen? Met door de schoorsteen gaan. Verbaast u zich ook over hoe enthousiast al deze volwassen mensen zich nu gedragen? Nee, ja, het is natuurlijk niet de eerste keer. We doen het voor de achtste keer. En de, vanaf het begin af aan is het inderdaad, uh, komt een kind in de volwassenen boven. En is het echt, uh, iedereen enorm bezig met die cadeautjes binnenhalen. En uh, gedraagt zich op een bepaalde manier enorm kinderachtig. Uh, het is ook wel een beetje een ander publiek dan wat we normaal hier in de Schouwburg hebben. Uh, wat is het verschil? Het zijn echt mensen die op feest uit zijn. Dus mensen dossen zich uit, houden zich aan de dresscode van goud, uh, wit en uh, rood. Uh, het is een Sinterklaasfeest hè, vanavond. Maar u bent helemaal in... Uh kersttenuus uitgedost. Ik heb een, een, een rood kerstpakje aan. Ja, we dachten dat Sinterklaasfeest voorbij was in Nederland. Vanwege al die uh, politieke gedoe rond Zwarte Piet... we denken het wordt helemaal opgeheven. Herman Plein, emeritushoogleraar hoogleraar... Nederlands historische lenterkunde. Ik zou u misschien niet zozeer op dit feest verwachten. Nou, ik eh, spreek me nogal eens uit over Hollandse mentaliteit, eh, Nederlandse gebruiken. En daar hoort Sinterklaasviering hoort daar natuurlijk ook bij. En wat vindt u van dit volwassen Sinterklaas? Nou ja, goed, het is natuurlijk een heel typisch verschijnsel. Het is een omgekeerde wereld, daar houden wij ontzettend van. Dus een dronken <coughs> Sinterklaas die lalt en niet eh, politiek correcte grappen maken, dat is in Nederland... Een enorme sterke traditie waar de wereld steeds minder van begrijpt. En dat is op zichzelf wel lastig. Ik bedoel, als hier een camera op staat van een Amerikaans network... dan krijg je het grootste glazer meteen. Want die pakken dat niet op in die zin. Aline Rijn hier aan de bar. Nee, ik ben hier om te repeteren aan Dantons dood met Johan Simons. Hai, ik ben uh, Annemarie Jong. Er wordt zo meteen de ZAK 2013 uitgereikt. Aan wie zou die wat jou betreft uitgereikt moeten worden? Um, nou, ik vind iedereen uh, die, uh, die het koningslied echt geweldig vond, uh, mag van mij uh, de zak krijgen. De van de zak 2013 is geboren John Newbank. Yeah. John, kom maar naar voren. John Newbank. Nee. Nee. Iemand die wil doen alsof hij John Newbank is. <lacht> Terecht de winnaar. Nee, dat vind ik niet. Het was wel een heel slecht lied, maar het is een smaakkwestie. Dus ik vind het eigenlijk teleurstellend dat hij heeft gewonnen. Zo zien we maar meer dat de mensen dommer zijn dan... Bedenken. Ja, daar moeten we dan maar mee doen. U hoorde Frank Lammers, die Sinterklaas was tijdens de eerste Amsterdamse Sinterklaasgala voor volwassenen afgelopen donderdag in de stad Schouwburg hier tegenover. En Melle Dame, de directeur van die Schouwburg, die u ook hoorde, die horen we straks weer, maar dan over iets heel anders. Over het Nederlands cultuurbeleid, waar hij vandaag een stuk over heeft geschreven in uh, NRC Handelsblad. Ze brengen een uh, zonovergoten mix van Portugese Fado, spetterende flamenco... en de Braziliaanse Bossa Nova. Stond al eens in het voorprogramma van de cavalier zangeres Cesaria Evora. En de nieuwe album Canvas kreeg maar liefst vijf sterren in dagblad Trouw. Hier is de band Luz Azul. Vas, canvas, Canvas, het eerste nummer van Lousa Azul. En straks volgen er nog twee, nog twee nummers dus. Ja, de... ja, doe je haar even goed, Marjolein is geen gezin. Ik het op de radio, Mark. Ja. De gezusters Beumer zijn in de house, Marjolein en Antoinette. En jullie zijn hier vanwege jullie eerste film samen. Dus een debuut, de romantische komedie Soof die deze week maandag in de première ging... en vanaf volgende week in de bioscoop te zien is. Uh, Antoine, jij hebt de film geregisseerd. Marjolein, jij hebt het scenario geschreven. mooi, mooie samenwerking. Ik wil het met jullie hebben over hoe je van uh, columns van Sylvia Witteman een film maakt... over midlife comedy en over de verdrietige omstandigheden tijdens het maken van de film. Maar eerst even, uh, was het een lang gekoesterde droom, Marjolein, om samen iets te doen? Ja, absoluut. Ja. Waar, nou ja, ja, een droom. En het werd heel veel aan ons gevraagd. En we waren er ook wel eens verlegen mee met die vraag. We waren ook bang dat het een nachtmerrie ja. zou worden. Maar... <laughs> Precies. Ja, ik stel voor aan de regie dat uh, je links uh, linkerkanaal Marjolein... en rechterkanaal uh, <laughs> Antoinette is mooi verdeeld voor de luisteraars thuis. Dat gaat natuurlijk helemaal door, fijn door elkaar heen. Uh, geen onbekende in de filmwereld. Antoinette, jij hebt bijvoorbeeld uh, Loft heb geregisseerd, uh, Jackie met, uh, met Carice van Houten uh, uh, en, en de zus. En Marjolein, jou kennen we als actrice... maar ook als scenario schrijver van uh, The Storm, uh, de, de, de film met Sylvia Hoeks. Waarom zo lang wachten tot die project... Uh tot het daadwerkelijk tot een samenwerking kwam. Nou ja, ik, ik ben eigenlijk... Ja, dit is Marjolein. Onze stemmen lijken ook nog eens een keertje op elkaar. Um, uh, ik ben eigenlijk pas uh, sinds het verschijnen van de storm in 2009... Uh, sta ik uh, te boeken als scenario-schrijver. En daarvoor was ik actrice die aan het scenario-schrijven was... Uh -huh. Um, en heel erg uh, gehoopt dat een van die scenario's dan eens een keertje verfilmd zou worden. Dus eigenlijk is dat, is dat nog maar heel erg onlangs. Ja. En um, als je het zo bekijkt, we zijn twee jaar geleden met Sof begonnen. Um, ja, heeft het twee jaar geduurd voordat wij met elkaar uh, aan de slag gingen. En ja. dan valt het eigenlijk best wel mee. En Antoinette had jou nooit gevraagd voor een rol in een van haar films? Nee, dat mag je aan haar vragen, ja. omdat dat zo is. Waarom is dat? <laughs> Ja, Volgende onderwerp. Ja, euh, euh, laten we het over de, de columns hebben. Want de columns van Sylvia Witteman die hebben de basis, zijn de basis geweest... Van, uh, van, van de film die je gemaakt hebt, Antoinette. Marjolein, nog even om, om bij het scenario te beginnen. Want hoe maak je van columns op zichzelf staande dingetjes... hoe maak je daar één verhaal van, of... of ja, nou, dat is een terechte vraag. En die heb ik mezelf ook twee jaar geleden gesteld. Ik dacht, hoe doe ik dat in godsnaam? En dan was de columniste in kwestie ook nog eens een keertje ontzettend geestig. En, en, en, en ook wel, ja, ik vind Sylvia wel een briljante geest... in hoe zij de dingen beschrijft. En, dus um, um, vandaar ook dat ik dacht... ik ga me helemaal niet laten gijzen door haar columns. Uh, ik weet ongeveer wat ze doet. Uh, ik leg ze eerst weg... En ik ga eerst mijn eigen verhaal construeren. Want een film heeft uh, iets heel anders nodig natuurlijk dan mm -hmm. columns. Uh, goede plotlijnen, uitgewerkte karakters. Uh. Dus ik dacht, als ik dat nou eerst heb, dan sta ik stevig. En dan mag ik die, vloed, die stormvloed van leuke ideeën van haar over me heen laten komen. En dat was, uh, dat, dat, dat was ontzettend leuk. Mm -hmm. Want daardoor werd ik enorm door haar geïnspireerd in plaats van tegengehouden. Uh, dus uiteindelijk heb ik alleen maar met heel erg veel plezier eraan gewerkt. Je hebt haar meer, min of meer gebruikt om de tone of voice dan. Ja, vertel ik voor klopt. Voor. Ja. Ja, ja. Uh, uh, misschien aardig om dan even een stukje van de trailer van Sof te laten horen. Want dan Leuk. horen we volgens mij ook een beetje die sfeer terug. Dus wat je eigenlijk zegt is dat het de coax niet rendabel is. Nou ja, nee, nu niet. Maar jij nou eens wat vaker thuis was? Oh, dat lijkt me heerlijk, Sof. Ik zorg ervoor dat het hier op bolletjes loopt. Mag jij het heel binnenslepen? En jij stort je op het huishouden? Ja, natuurlijk. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dat valt nog tegen. E er zijn er e wel e bepaalde elementen? Of is er één column waarvan je zegt... Nou, die zit wel en e en, de Gebeurt gebeurtenis uit een column... die echt regelrecht in de film terecht is gekomen? Of zelfs dat niet? Nou, er is een kolom als uitgangspunt ooit genomen. Maar dat zou Antoinette moeten vertellen. Want dat was nog voordat ik erbij kwam. <line> <story> Ja, ik werd benaderd door uh, Hans de Wol van uh, Keyfilm. En die uh, had eigenlijk het idee om uh, voornamelijk vanuit één column was dat idee uh, gebaseerd. Dat was een uh, column die heette Mad Men. En in die column beschrijft Sylvia hoe zij uh, uh, beide uh, druk na een hele dag werken. Haar man uh, staat met een schortje voor in de risotto's te roeren. Uh, zij zit onderuit uh, gezakt even bij te komen bij de televisie. En droomt weg bij Don Draper en kijkt dan eigenlijk in die keuken naar die man in die risotto roerend met dat schortje voor. En denkt dan, waarom is het eigenlijk nooit goed? Uh, dus uh, wij hadden toen het idee om vanuit die column een film te maken over de battle between the sexes. Dus eigenlijk was ons uitgangspunt, hoe hou je het in een relatie leuk... Uh, hoe blijf je ook nog aantrekkelijk voor elkaar... en hoe in de, deze tijd van uh, emancipatie... Uh, waarin wij willen dat onze mannen ook allemaal vrouwelijke dingen doen... Uh, hoe blijven we dan onze mannen nog aantrekkelijk vinden? Uh, Marjolein is met dat gegeven aan de gang gegaan... En die heeft dat eigenlijk iets breder getrokken. En uh, gezegd van, nou, misschien is het dan beter om die rollen gewoon letterlijk te gaan omdraaien. Dus te zeggen, wat als die vrouw uh, buiten het huis gaat werken. En dan eigenlijk dus een aantal meer mannelijke dingen gaat doen. En die man binnen het huis meer vrouwelijke dingen gaat ja. doen. J jij noemde, ja, het is duidelijk. Jij, jij noemt het een midlife comedy. Waar, waar, waar, hoe bedoel je dat uh, precies? Ja, ik moet het eigenlijk helemaal niet meer zeggen. Want dat is zo, Komt um, het, het is zo... zoiets terug. als een uh, overgang uh, comedy ja. of iets. Helemaal is... mensen denken meteen, Al oh, dat gaat het oh, oh, mij. Lalalala, hier ga ik niet heen. <lacht> um, nee, want het, het is veel breder dan dat. Het is toch eigenlijk wel gewoon een romantische komedie. Maar het, het gaat over een fase in het leven wat heel erg veel mensen zullen herkennen. En dat is dat vanaf het moment dat je gewoon gaat werken. En niet meer eeuwig student bent. En uh, je een hypotheek hebt. En, uh, en als er kindjes komen, maar ook als er geen kinderen komen. Je zit in een serieuze eerste echte relatie. Ja, dan komt er toch een moment dat je gaat denken, wacht eens. Dat leven dat zou toch groot en mislepend uh, zijn? Ja. En uh, dat is het niet. En dan sta je en, uh, misschien open voor uh, verleidingen van buiten. En, uh, het gaat ook mis in haar geval in zoveel. hè, ja. Nou, daar ga ik nog helemaal niks over zeggen. Oh. Maar het loopt goed af. Nou, ja. nou, nou ook niet je nou toch weer. Of, waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk, ja. ja. Uh, uh, uh, het is een feel-good film, Ja, feel uh, uh, uh. film. Uh, ja. Uh, ik, ik had ook een heel goed gevoel na het zien, hoor. Zeker. Uh, uh, ik, ik las overigens Antoinette, dat jij een thriller uh, vous van, uh, van Esther Verhoef uh, verfilmd. Dat gaat over een vrouw die de controle over haar leven kwijt. Raakt. Dit is natuurlijk met zoveel met ook een beetje in de hand. Is kennelijk het, het, het iets wat jou heel erg aanspreekt? Of? Ja, ja, ik denk wel dat, uh, dat ik me aangetrokken voel... tot uh, uh, de fases in het leven van vrouwen zo ergens in de dertig. Omdat dat vaak toch uh, uh, terug te brengen is tot uh, één simpel gegeven. Namelijk dat je op een dag bedenkt van... wie ben ik nou eigenlijk echt zelf? Of, uh, en wie ben ik eigenlijk geworden door mijn omgeving... En, en dat, kan je, dat, dat is een, voor mij een, een bron die onuitputtelijk is oh. uh, tot nu toe. Want eigenlijk de gelukkige huisvrouw ging erover, Jackie ging daarover. Uh, Sof is daar ook weer te herleiden. Ja. Loft is en, een beetje een rare uitstap Loft eigenlijk. zal altijd, denk ja. ik... een vreemde eend in de buit blijven. Ja, ja. Wat dat betreft, ja. ja. Wel veel met veel impact. Want je, je, bent, je, bent, je, bent, je hebt het bijna niet overleefd. Je, bent, je hebt toen een ongeluk gehad, toch? Ja, ik heb er ook nog een ongeluk ja. door gekregen. Ja. Ja. Ja. Ja. Even terug naar, naar Sof, want Daar hebben we het nog niet over gehad. Jullie samenwerking voor de eerste keer. Hoe is het eigenlijk verlopen, Marjolein? Ja. Weet je het nog een keer? Of... <laughs> ja, nou, we zijn alweer volop bezig met elkaar... met het volgende project. Ja? Ja, overigens niet wat je net noemde, iets anders. Uh, nee, dat was... Uh, ja, uh, het is jammer, want we, als, als het nou slecht was gegaan... dan hadden we een veel spannender gesprek hier kunnen voeren. Maar nee. het, het was ongelooflijk leuk. En uh, Antwerp is echt de eerste met wie ik gewerkt heb... waarvan ik het gevoel heb dat we nooit uh, elkaar hebben afgebroken... maar altijd hebben opgebouwd. Um, en dat is in het scenario schrijven is dat, is dat best wel een mm. bijzonder ding. Want uh, daar moet gewoon ook wel heel veel doorlopend aan veranderen en verschoven. Ja. En, en als je het gevoel hebt dat dat, dat, dat dat bouwende gebeurt, is dat zo fijn. Heb je dan ook het, voor, het voordeel van het feit dat je zusjes bent? Um, nou, ik denk wel in de, de zin rest. van dat we um, een gezamenlijke achtergrond hebben... hetzelfde gevoel voor humor hebben... Um, en dat het daarin ook heel snel optelt. Mm. Dus het is wel heel snel dat als, als, als Marlijn niet zegt en ik zeg: Oh, maar dan is misschien nog grappiger dit. En dan komt zij er weer overheen met iets wat weer nog beter is. En daarin merk ik dat we elkaar dus wel heel erg goed ja. aanvullen ja. en dat het daarin opbouwt. Um, dus dat is een voordeel. Maar dat had ook onze zwakte kunnen zijn. Mm. Want uh, ik ben uh, de oudste, Marlijn is de jongste. zit er nog eentje tussen. Het had om de reden, uh, alleen al om die reden ook fout kunnen lopen. Ja. Ja. Uh, maar, maar misschien is het ook wel zo dat, wij, dat we ons ook heel erg bewust hebben voorgenomen van tevoren. Om het, het persoonlijke niet een valkuil te laten zijn. Hmm. Yeah. En, uh, uh, en ja, misschien heeft dat ons ook wel geholpen. Dat we, dat we, ik heb echt wel eens momenten gehad dat ik een soort steek ergens uh, in, de, in mijn bovenbenen <lacht> vond. <het> dacht. <lacht> Hou je bek. <lacht> <lacht> ja, zij is de baas, <lacht> dus dan doe je dan? niet. <lacht> dan kun je misschien, ja, omdat ik me echt had voorgenomen van nou, we, dit, dit, dit is een spannende samenwerking en die moet goed en ja. uh, lukt het me altijd om dat dan weer even weg te ademen en weer door te gaan? Ja. De, de omstandigheden waren niet optimaal, om het maar zacht uit te drukken. J jullie moeder is overleden terwijl jullie uh, met de film bezig waren. Dat klopt, ja. ja. Weliswaar al klaar met draaien, maar toch, je ziet meer in de montage in zo overlijd. Uh, ja, nou sterker nog, haar hele uh, ziekteproces is eigenlijk uh, onlosmakelijk verbonden hmm. met uh, Sov. He? Het blijft dus uh, altijd ja. verbonden met deze film ook. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Dat is ja. ook ja. de reden dat we de film hebben opgenomen. Dragen, onder andere ja. ja. en Heeft de film daardoor ook een andere kleur gekregen, Marilène? Je, je, je kijkt naar het eindresultaat. Nou, ik was uh, uh, op het moment dat, uh, dat ik aan het schrijven was, ging het nog redelijk goed met mijn moeder. Dus, en in de fase daarna, is, dat zou dan eigenlijk een antwoord zijn, of uh, antwoord wat Antoinette moet geven. Nou, het, is, het is wel zo dat op de eerste draaidag uh, werd uh, mijn moeder plotsing opgenomen in het ziekenhuis in het buitenland, in Curaçao. En uh, toen heb, heb ik wel een soort van knop omgezet op de set. Omdat ik dacht, van, ik ga comedy maken. Als hm. ik dit nu wat er nu allemaal speelt, als dat een, een rol gaat spelen... Ja. dan kan ik deze film niet meer maken. Want het was juist belangrijk dat de film een soort van... Ja, hoopvol, uh, lichtvoetige toon zou houden. Um, het is wel zo dat de montage uiteindelijk... in, in die fase is hij overleden. Heeft die montage uh, mede daardoor stilgelegen. Uh, uh, en is het wel zo dat ik zelf, door dat ik afstand had van de film... omdat ik letterlijk met hele andere dingen bezig mm -hmm. ben geweest... Uh, nog de, de film in de montage nog helemaal heb omgegooid. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat hij daardoor dichter bij het scenario is gekomen... Hmm. dan het materiaal wat ik meenam de montage in. Want wij waren allemaal zo op hol geslagen met het materiaal... dat het heel geestig was. En uiteindelijk moet je soms ook gewoon nog wel dingen kunnen voelen. Dus die laatste twee weken montage nadat mijn moeder is overleden... heeft wel degelijk... Uh, invloed uh, gehad. Andere, en heeft een andere veel... kleur gekregen. In die zin ja. heeft hij een ja. andere kleur gekregen, maar dat was de kleur die het scenario eigenlijk al had. Ja. Ja. Ja. Tot slot, uh, want we zijn er bijna. Uh, uh, twee zusjes, er zit er nog eentje tussen, zei je al. Uh, Vanke Jansen, wanneer gaan jullie samen eens een keer? Wat doen met de drieën? Nou, daar zijn we nu heel druk mee. Ja. Ja. Ja. Dus. Er komt een film. <laughs> en nou, wat, de, ons betreft, ja, ja. wat ons betreft wel. Maar daar zitten nog altijd zoveel stappen terug he, eh, tussen. En dat heeft natuurlijk heel veel met financiering te Filmfonds, maken. fondsen en dus de dergelijke. Ja. Daar gaan wij nog helemaal niks over zeggen. Nee. Maar ik ben heel druk aan het schrijven. Maar daar zit letterlijk iedere dag de type van. Ik, ik heb ja gezegd. Dus het is een kwestie ja, van de boel bij elkaar krijgen financieel. En dan gaan we... Hartstikke bedenken. mooi. Goed, dank jullie wel. Bedankt voor een mooie film. Uh, Sof draait dus vanaf deze week in de bioscopen. Ja. Oh ja, en Ladies Night zijn er ook komende weken, moest oui. weken, moet ik zeggen... overal het hele land, overal uitverkocht, maar wie weet nog ergens op plaats. Past wel. Dank jullie wel. Ook nu mis uh, na het uh, journaal van de drie uur terug... dan met de uh, oudscheidaners van de appel over Casanova en nog veel meer. Tot zo. Opium. Avro.